Middernacht, Het begin van maandag 20 augustus, aan Thijssen met het NOS-journaal. Met temperaturen boven de 30 graden was het dit weekend tropisch... maar er is geen hitterecord gesneuveld. Het heetst werd het in Limburg bij Weert, 36,7 graden. De hitte heeft voor zover bekend nergens tot grote problemen geleid. De stranden zaten gisteren vol en ook vandaag was het uh, druk aan de kust. Behalve op het strand was het ook erg druk bij de recreatieplassen. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn de afgelopen dag vier mensen verdronken... onder wie twee kinderen, een meisje van één en een zesjarig jongetje. Het jongetje overleed in een ziekenhuis in Rotterdam... nadat hij eerder uit de Zevenhuizerplas was gered. Het meisje van één verdronk in Barneveld in een zwembadje van de buren. Twee volwassen mannen worden nog vermist... maar in beide gevallen gaat de politie ervan uit dat ze zijn verdronken. Een van de slachtoffers is een Poolse man die in de Plas verkoeling zocht... terwijl hij niet kon zwemmen. En in de Maas bij het Gelderse Ammerzode ging een twintig-jarige man zwemmen... Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Komende dag ligt in supermarkten gekweekte vis met een keurmerk. Daarmee wordt gegarandeerd dat de vis op een verantwoorde manier is geproduceerd. Het is het ASC-keurmerk en staat op vissen als tilapia, pangasius en zalm. Kweekvis wordt in de hele wereld steeds belangrijker. Meer dan de helft van alle geconsumeerde vis komt uit rivierkooien of kunstmatige bassins. De grote vraag naar gekweekte vis leidt er volgens het Wereldnatuurfonds toe dat in de kwekerij niet altijd even netjes wordt gewerkt. Daarom is na uitgebreid overleg met alle betrokken partijen een lijst met eisen opgesteld waar goede kweekvis aan moet voldoen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan een onweersbui voorkomen met kans op hagel- en windstoten. Op veel plekken koelt het niet verder af dan naar 20 graden. Overdag wordt het 24 tot 28 graden. Er is een kleine kans op een bui. Tot zover het NOS-journaal. De ANBW Verkeersinformatie. Er zijn twee meldingen. Op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom, tussen knooppunt Zaat en knooppunt Zoomland, staat een file van 8 kilometer. En op de N59 Sierikzee richting Os, tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein, staat een file van 6 kilometer. Dat was de verkeersinformatie. Dit is radio 1. Pound.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 Welkom bij Echte Jan en de Radio Show van Poonten. Mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Jan Eemskerk. Beeld bij geluid heb je op Echtjan.nl. En op Twitter is Echtjan. En je kunt natuurlijk inbellen voor Echt Echtjan een radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800 1121. En natuurlijk voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is: Nederlanders moeten eens ophouden met zeiken over het weer. Le nou, maar of een leuke Jan... stelling. <laughs> ja, En stelling. En een Echtjan, dat ben je of ben je niet, Jan? Dat is genetisch bepaald. Dus is er elk jaar eigen zout erop voor voor geld. Kan het nooit zonder ruzie, geweld en oplichting? Wat laten we eerlijk zijn, Jan, het is toch dit een bananenrubulik in een party. Bij die prutsers van het Festival in Amsterdam. Dan ben je dus van de Kwakoen ontzettend johan Jan. Dat dacht ik wel en in Daisy. En Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! You. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of johan, echte Jan of johan, echte Jan. Of Johan. Nou, mij, dat kan niet missen. Het nee, is uh, Ervan Olaf. Ik wil gewoon af en toe gaan zoenen. Af en toe kan Zonder dat ik uh, ontzuchtige behandelingen vergeet. Ja, Erwin Olof die kreeg, uh, Ja, die voelde zich uh, gediscrimineerd. Omdat hij commentaar kreeg op tongen met zijn vriend. Organiseerde een kiss in tegen intolerantie. En rochelde vervolgens de verslaggevers van geen stijl meer in zijn bakkers. Wegens niet leuk vinden. Rare jongens, die uh, fotografen. Erwin Olof, een ontzettende Johan. Ik wil ook wel eens tongen afdoen, trouwens. Ja. Dat doe ik er ook niet. Zal ik jou eens eventjes in je bakkers Nee, tekenen? helemaal niet. Je blijft met bakkers af. Emiel Robber. Nee, ik zeg niks zeg, meer maar op zijn engel. Ja, nou, de grote rode leider uh, die deze week nog hoger in de peiling staat dan ooit tevoren. Stel, is het niet waar. Maar hij heeft zijn eerste te begaan. Is wel waar. En waar? Oh, over mijn dead buddy. Over, over de mogelijke boet die betaald moet worden als Nederlandse En de 3% begrotingstekort houdt. Grote woorden die posting weer terugnam toen er een beetje hoop uh, gebeurde kwam. Het was namelijk alleen maar een uh, statement geweest, Jan. Emil, wat bedoel je nou heel waar? Ik je vragen. Nee, over my dead body. Over oh, my dead body. Dat is een statement. Dat is een statement. Maar dan weer terugnemen en zeggen niet het kan over, over... mijn dead body. Nou, het kan niet... over mijn gewonde body. Het kan over een gekneuze teen body. In ieder geval, het gaat nergens over. Met, nou, In ieder geval, Roemer. Johan. Dat dacht ik wel. Ee, hey, serieus waar? Scheid aan deze boders. Uh? Waarom denken jullie nooit aan het gewone volk? Maar wij moeten ook respect hebben... Ja, wij moeten ook respect hebben. De kookdealer en president van Suriname, Daisy Boudersen, liet eens van zich horen. Hij stortte namelijk 50 ruggen bloedgeld naar het corrupte boevennest dat Kwakoe heet. Aangezien de Surinamers er weer een jaarlijks financieel debakel van hebben gemaakt. Daisy, laat wel even zien wie de baas is, dacht ik zo, joh. Weet je hoe die tentenfirma Kwakoe heet? Ja, de witte, <laughs> de witte tenten, En die joh. konden fluiten naar de centen. Ja, wat moeten we nou met Daisy Boudersen? Deze Buitens, het is toch wel een ontzettend brutale hond hoor. Ik mag het toch wel? Ja, voor mij is het toch echt een echte Jan. Ja, <laughs> ja, Jezus. Ja, Deze is een Diepte Jan. Diepste puntje dit, hè? Schandalig. En stel, haar Gunnit kruif! Het is voor mensen buitenaf altijd heel makkelijk praten, weet je. Van, nou ja, waarom doet hij dat nou? Die Estelle heeft ook een hele gekke Marokkaanse stem. Ja, ik denk, ik denk dat vrouwen. ze de beuk heeft gehad ja, op de, ja, de, de strotthoof. Nee, net Jan sluit ah. zich razendsnel om de kickboxer de slopen. ogen... ...op het nu beschuldigd van zes mishandelingen. En Estelle moest ook een beetje buigen en haar verklaringen intrekken... ...zat een beetje gejokt omdat ze zo ongelooflijk verliefd op nee, de... Diep, diep verliefd, diep verliefd, diep, diep verliefd op Badder Hari. Maar de blonde bimbo heeft Badr wel een waarschuwing gegeven... bij de zevende moord. Hij heeft zij het gezien met hem. Ja. En Estelle is dus daarmee wel een daadkrachtige vrouw... die hun wanten weet en principes heeft. <laughs> echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan... Ja, op Twitter krijgt hij net uh, nou, de, de succeswensen van Boers van der Ham. En die kan het weten, want die was al eerder slachtoffer hier bij de Echte Janne. Maar vanavond hebben we natuurlijk een andere man van D66. Want Kees Verhoeven, die is prominent Kamerlid en campagneleider van de club. De comeback kid van de Nederlandse politiek. Uh, die echter de laatste tijd niet echt een vinger tussen de electorale deur kan krijgen. Maar dat kan allemaal veranderen naar nou, de top nu. tweede bij ja. Echte Janne. Want nou. we, we hebben wel meer partijen gemaakt. En gebroken. En gebroken. Ja. We vragen onze hoofdgast allereerst het hemd van het lijf. Over de <lacht> actualiteiten van, de, van, de, van, de, van de, deze week. Uh, allereerst, Kees, welkom. Welkom. Mogen we Kees zeggen trouwens? Oh, uh, meneer Verhoeven, welkom. Meneer van Hoeven, dank, wel. dank. Ja. En Kees is wat mij betreft goed. goed dank, daar is dat, ben, dat ben ik, meneer Roos, <lacht> en dat is meneer Reemsker. <lacht> Kijk, gaan we dan, ja, verhoudingen de verhoudingen zijn de, de, duidelijk dan. Nee, we zijn, al, we zijn allemaal Jan en Kees uh, hier. Jij ja. uh, uh, komt met een hoofd aan, want je hebt de hele dag in het zonnetje geflaaid, geloof ik. Tenminste, of gevlaaid. Nou ja, ik las dus allemaal berichten over Almere en strandballen. Nou, en, en ik had wel gehoopt dat je vooral als ik een frisbee meegenomen had inderdaad. maar nou, ik zat er niet in. Oh. Nee, ze, ze gingen als uh, rouwtjes waren... over de toonbank. <laughs> en ik heb er geen even meer over. Hey, vreselijk heet dat vlaaieren lijkt me zo. Vandaag was het warm. Uh, het was met het zweet op het voorhoofd vlayer. En uh, we hadden ook frisbees en strandballen. Uh, maar je krijgt er toch weer energie van? Ach, ja, echt waar? Ja, ik, ik geloof ja. het ook niet, hoor. Ik, nee, maar, ik, nee, ik nee weet, komt het? Wat ik, zo, zou dat moeten Ik zeggen, ja, ik weet je, ik begrijp uh, überhaupt het verhaal van dat hele deze het ze niet. Dan, uh, dan moet ik ook uh, nog op zondag in uh, de hitte ja, nee, voor kan, en, kees dat kan kees natuurlijk kees niet. Kees, dat, kees kan het natuurlijk niet maken. Maar ieder wel denkt, mensen denkt mens, denk, toch straks weer met mijn flyers. Stomme, stomme mensen allemaal. Nee. Nou ja, kijk, het is heel simpel. Je hebt een paar weken. Nou, in de zoveel jaar. Dat je campagne voert. Ja, dan wil je, mee dan ook. wil je de partij zo groot mogelijk maken. Dus wil je zoveel mogelijk mensen spreken. Dus ga je flyeren. Het valt eigenlijk wel mee. Nou, bij ons is het wel vaker dan een eens in de vier jaar. Maar, maar eigenlijk valt het ook wel mee. Want die campagne is pas net begonnen. 12 nee, september is het bijna al Even, morgen, voor, even toch? voor ons begrip. Had. Zowel Jan als ik hebben nog nooit één flyer uitgedeeld. Denk ik. Nou, ik heb een keer geflyerd voor uh, de vogelbescherming. Nou ja, goed, dat vind ik al triest genoeg. <laughs> maar ik heb nog nooit geflyerd. Ik ben, ik ben echt uh, flyerloos, heb ik de, de, de halve eeuw gehaald. Nee, nou, ik ben nooit geflyerd. Ik, ik probeer me daarvoor te stellen, je lapt op wild onbekende mensen af... die helemaal geen zin hebben. En denk, oh, god, hebben we eens een gast met drie flyers. En, en, en dan kan je toch een zinnig gesprek mee opbouwen. Hoe gaat dat in zijn werk? Het gaat... Uh, heel vaak is het gewoon zo dat mensen zeggen, dankjewel. Lopen ze door en dan lezen ze het. Uh, en heel soms stellen ze gewoon een vraag. Van ja, wat wil D66 op het gebied van nou ja, uh, drugsbeleid, uh, op het gebied van Olympische Spelen, op dat gebied. En dan, ja, dan heb je even een gesprek met die mensen en dan kun je het even uitleggen. Oh, je dacht dat je, je zo'n grote, zo grote hotshot als jij inzetten Dan kunnen ze ook wat kinderen met, met, met een stapeltje vlees op de hoek zetten. Denk aan dat jij inhoudelijker met die mensen aan de slag gaat dan de gemiddelde werkstudent. Nou nee, ja, je fly het met een hele grote groep. Uh, uh, en ik, ik fly je net zo goed uh, als uh, elke vrijwilliger van onze campagne. Dus wat dat betreft uh, is het ook allemaal gewoon het, uh, het ambachtelijke... Uh, ja, in de handen ik. duwen van het volgersje. Ja, ja, ja, het, het, het lullige werk, zeg maar. Maar ja, het hoort erbij, hè, Kees? Het hoort erbij. En nou, het, nou ja, wat ik al zei... Uh, het, je krijgt er toch energie van. Want natuurlijk. heel veel mensen die denken toch van... goh, wat grappig en wat leuk dat jullie dit doen... en wat goed dat jullie doen. Er waren ja, toch mensen die waren met 35 graden lekker aan het zwemmen... en die dachten van ja, je kan zeggen wat je wil van D66... maar ze zijn dat wel een flyer. Wel ja, want ik, ik had het niet gedaan. Klopt. Nee. Uh, Kees, we gaan straks... We hadden voor de vogelbescherming. Ja, dat was ook een geintje. Oh, maar dat wordt, ik denk dat Jan die zegt iets leuks, maar die gaat het gelijk naar beneden gooien. <laughs> maar uh, uh, we praten ja. straks met je verder over de campagne, over D66, over partijen, over Europa en alle andere ellendige dingen. We gaan eerst even de actualiteit ja. uh, beetpakken. Heel goed. Want uh, ja, D66 doet u het wel aardig in de peilingen, maar ja, we moeten het eigenlijk maar over één, uh, één grote, grote club hebben. En dat is de SP. En nou, dan gaat die roemer ook nog oproepen tot een sociale alliantie. Ja, ik ben er een beetje misselijk van. Wat jij, Kees? Nou ja, een sociale alliantie. dat zegt mij niet zoveel. Oh. Uh, het oh. lijkt op een linkse samenwerking. Ja, zoals er ook al een lijstverbinding is. tussen ja. P van de Aangroen ja. Links en SP. Maar ook met, met sociale partners erbij. Nee. Nou ja, dat is op zich sociale partners. Dat ja. zijn clubs in de samenleving die uh, met werkgevers, werknemers, ja. huurders... Nou ja, dat die kan. hebben er wel verstand van. Maar dus als op je zich dus... is het niet, niet verkeerd om daarnaar te luisteren. Nee, maar als je zegt, wij gaan met elkaar dus alle linkse huftetjes... en dan al die sociale partners en één clubje vormen... dan zijn zij wel heel erg partijen. Ik die denk die sociale eigenlijk partners, trouwens toch? wel dat d 66 er ook uitgenodigd is. Nee. hoor? Nee, nee. wel... Deze? Nou, ik moet, ik moet je zeggen dat ik me voor kan stellen dat wij wel uh, worden uitgenodigd. Ja, nou, maar okay. ik kan me ook voorstellen dat wij zeggen: dan nou willen we eerst wel eens even weten wat ongeveer de plannen zijn uh, die daaruit voort moeten komen. Want nou ja, je, jullie noemden het net zelf al even de, de uitspraken van, uh, van uh, Emiel Roemer. Van oh, de SP. my dead body. Dat, dat gaat ons te ver. Wij willen wel uh, de, de, zeg maar na 12 september zorgen dat Nederland weer een beetje een aantal zaken op orde brengt. Dus, dit is uh, toch een beetje, zou dit een soort opmaat zijn dat hij vast zegt van nou, eigenlijk is dit ook een soort nou, bijna een soort coalitie. Verzoek, zo. Wat? Van Emiel, de sociale alliantie is het begin van een coalitie. Nou, dat zou wel kunnen. Ja, maar ik denk niet dat hij rechts kan, Jan. Nee, maar dat hij ook echt concreter wordt. Maar dan moet hij toch even een beetje inbinden. Hm. Toch? Nou ja, Die ja, oude tomatengooier. Ik, ik weet niet precies wat, wat, zijn, wat zijn plannen zijn... Ja. maar uh, nee, uh, nee, Alexander noem. Pechtold heeft uh, vorige week volgens mij... duidelijke taal gesproken bij WNL, bij uh, mevrouw Westrik in de, in de studio. Ja, dan moet je even herhalen, want hij heeft geen hond gezien. Uh, nou ja, ik begreep toch dat er nogal een, uh, een kijker of uh, 80.000 was. Ja, maar als je dat hier één keer zegt, dan pak je ze keer twee. Oké, okay, nou, dat doe ik het graag even. Die heeft gewoon gezegd: wij gaan het SP-programma niet uitvoeren. Oftewel, nee, uh, Emil Roemer moet wel inbinden als hij wat wil. Hé, hey, en wat vind je nou? Dan begint hij nou, hè, die Emil Roemer, hè? Ja, te piepen. Ja. ja, ze maken me zwart. Die heeft voor 30 jaar iedereen en alles, elk plannetje, elke politicus <lacht> aflopen zeiken. Ieder, alles was kut. En nu heeft hij opeens veel zetels en zegt hij, ze maken me zwart. Het is een verdomme nog een Calimero ook. Nou ja, ik denk dat het een teken is dat de campagne nu echt begonnen is. Uh, Emiel Roemer is erachter gekomen dat, dat, dat hij gezien wordt als iemand die uh, serieus genomen moet worden. Vanwege ja. het aantal zetels uh, wat in de peiling heeft. Ja, en als je dan dingen roept waar heel veel mensen van zeggen: ho, ho, ho. Dan krijg je wat te horen. Maar uh, dat is toch een beetje terug dat dus erbij, Dat hoor. je dan de tomaten gooien in de tegenpartij bent. En wij van de ik bedoel, Het is gewoon extreem links, wat eerlijk zijn. Ik bedoel, anders hebben we niet. Eens ja. nou, extreem linkse partij en dan doe je zo'n uitspraak. Nou ja, ja ik dus... denk, bedoel, ondanks dat hij misschien niet alles weet wat hij zegt... maar dat, dat, denk, dat je dan toch nadenkt, dat je denkt... ja, dit moet ik misschien niet zeggen. Nou, ze maar... dus zijn natuurlijk niet meer zo extreem links, hè? Oh, nee, ze zijn wat salonveeg, maar dat ja, weet je ze nooit. Ze he, zeggen, je weet nooit vroeger, wat er... vroeger was de slogan van de SP was stem tegen. Ja. Dat herinnert iedereen zich nog. Ja, het de NAVO, de koningin moest eruit. Het de kon de het zo kon gek niet en bedenken. En tegenwoordig is hun slogan doe mee. En het enige wat ze de hele tijd zeggen is van ja, we willen heel graag regeren. Ja. Nou ja, uh, leuk dat ze dat willen. Ik gun ze die ambitie van harte. Maar nogmaals, uh, met de inhoudelijke voorstellen die ze doen, kan dat gewoon niet. Uh, in ieder geval niet met ons uh, op deze manier. Even een ander clubje. Uh, de PVV die heeft weer een leuk ideetje. Oh ja. Zwartboek Ramadan. Nou, heb je gehoord? Ik heb er inderdaad wat over gehoord en gelezen op Twitter vandaag, maar ik heb de inhoudelijke voorstellen nog niet gezien van de PVV. Dan vertel eens even. Nou, het gaat eigenlijk meer over dat de, de Ramadan wordt, zo langzamerhand uh, gepromoot uh, bij de publieke omroep, etc. Dat ik vind het zelf ook. hoor... Waar moeten we nou ieder jaar uitgelegd krijgen wat ze allemaal gaan doen, die, die, die, die, die moslims? Ten eerste weken, nou zo langzaam dan wel, met het ja. vasten en het suikerfeest. En wanneer ze mogen eten en wat ze niet mogen. Want waar wordt mij dat elk jaar weer uitgelegd? Mm. Ik denk, en ik, ik zou je sterk vertellen, het interesseert me ook helemaal gemoed. Maar prima, ik weet het. Het is een onderdeel van mijn algemene ontwikkeling. Want al tien jaar wordt mij uitgelegd hoe dat zit. Ja, ja. Nou, Oké, okay, en, en, en, en, en uh, uh, overgeert die wil nu een zwart boek uh, gaan aanleggen om dat te uh, noteren. Ja. Wat, wat is dat? Ik snap het nog steeds niet. Ja, dat je dan noteert van, uh, en dan werd er weer bij het Jeugdjournaal verteld van het is Zuiderfeest. Oh, en dat je dan gelukzalige meisjes te met een hoofddoekje ja. en een koekje ziet. Ja, okay. En, en ja, dat afzetten tegen uh, Sinterklaas, zeg maar. Je ja, ziet tegenwoordig steeds vaker uh, dat uh, politieke partijen bedenken om een, een zwartboek of een meldpunt uh, uh, te maken... zodat mensen daar zeg maar, al hun klachten kunnen neerleggen over dingen die ze niet leuk vinden. Uh, maar vervolgens wordt vergeten om dan te vragen, ja, wat vindt u er dan eigenlijk niet leuk aan en wat moeten we eraan doen? Nou, in dit geval lijkt het me eigenlijk gewoon pure symboolpolitiek. Ja, en uh, dat heeft, daar heeft deze 6 uh, nooit last van, toch? Nou, wij zullen niet snel een, een meldpunt openen om, om, het, om het feit dat er te veel aandacht aan een bepaald cultureel feest van een, van een bepaalde groep Nederlanders wil besteden. Nee, dat klopt. Nee, dat is wel waar. Maar jullie zijn natuurlijk wel. De partij die eh, een, of een minister had, die viel over bestuurlijke vernieuwing omdat de gekozen burgemeesters er niet doorgingen... en de eerste baan die hij nam was, het ongekozen burgemeesterschap. Nou, dat is schudder. toch ook dat je denkt, van, is, dat nou, is dat dan symboolpolitiek geweest al die tijd? Ik niet? zal je dat eens even uitleggen, ah, ah, Jan. Nou, ik ja. was vandaag, dat we ik tien was vandaag jaar in het giftpark in, ja. het, in, het, in, het, uh, in Utrecht <laughs> ja. dus, in dus. In het, het giftpark. De, in de bij de, bij de, de Twitnik, waar konden alle twitteraars ja, vragen stellen. Twitter en iemand, ja, leuk, ja. iemand stelde mij die vraag. Van ja, Kees, uh, jullie zijn altijd zo voor gekozen burgemeester. En uh, de eerste, uh, ja, de eerste de graaf. baan uh, die, die, die die kreeg was... Dat is heel simpel. We hebben gevochten voor een bepaald principe. Je, is er niet gekomen. En moeten we dan vervolgens maar zeggen... We gaan helemaal geen burgemeesters meer leveren. Nee, natuurlijk niet. Het is oh, niet zo dat je maar zegt... Maar principes van, gooi je gewoon... Als het even niet lukt, die gooi je dan overboord. Nou, dat is goed om te weten net voor de verkiezingen, Kees. Nou, dat is, gaan niet, we dat als jongen. is geen accurate samenvatting, eh, Jan. Oh. Het is heel logisch dat je zegt... Goh, we willen een systeem wat ideaal is... En als het systeem niet ideaal ja, is... dan okay. stappen is we er niet gelijk volledig er nog steeds mensen leven. Een, een klein beetje logisch... als je zo tegen het principe van de benoemde burgemeester bent... Nee, we je... zijn voor het principe van de gekozen burgemeester. Ja, dat, ja dat, sorry, dat is hetzelfde. Dat is dat tegen ja, het, het andere... Oh, wat krijgen we nou? Oh, wacht even. Als, <laughs> als Feyenoord-landskampioen wordt is het het leukste... maar PSV is ook goed, zoiets. Nee ik vind trouwens ik zou het wel heel leuk vinden uh, als ik heel even mag dat ik zou het leuk vinden als feyenoord landskampioen wordt oh, en ik zou vol. het ook heel leuk vinden als we ooit een keer een gekozen burgemeester zouden hebben nee ik begrijp ik wel maar, dus, maar, maar, maar, maar in die zin je begrijpt ze veel aan de hand denk nee ik. je begrijpt het If punt een beetje yeah. dat, nee maar stel nou, je, stel nou dat je stel, nou kijk eens stel nou dat je minister van milieu bent en je zegt verdikke me we moeten toch wat doen aan die uitstoot van die auto's want die vieze diesels daar moeten we wat aan doen en dat lukt dan niet en dan dan dan hè dan stap je op en dan zeg nou, dan en dan dat je dan directeur van uh, DAF-chauffeurs uh, DAF, uh, of, da. of Shell wordt. Dan denk je van, hmm, beetje gek. Snap je? Ik snap, uh, ik snap wel uh, je gevoel. Uh, alleen nogmaals, ik denk dat het zo is dat het heel raar is. Je bent een politieke partij. Je probeert idealen te verwezenlijken. Daar, daar hebben we ook keihard voor gestreden. Trouwens, dat doen, zullen we nog steeds doen. Ja. Uh, maar ja. Er is een meerderheid die heeft gezegd, wij willen dat niet. En vervolgens kun je een burgemeester in de stad leveren. Ik vind het dan niet slim om dat niet te doen. Want dan kun je nog veel minder van je, van je uh, voorstellen en je ideale uh, uh, waarmaken. Ideologisch ja, maar... pragmatisme. Dat okay, hoor ik okay. hier allemaal. Ja, hartstikke Mis. mooi. Dus dan zeg je, hallo D66 wil wel gewoon burgemeesters leveren. Maar moet je dan de minister die opgestapt Uitgerekend. is, het hemmers, ja, daar neerzetten? Die... Mm. Moeilijk dingetje. Het is, moeilijk, het is een moeilijk dingetje, maar het is precies zoals ik net al zei. Oh ja. uh, uh, jullie hebben er een bepaald gevoel bij, ik snap dat ook wel. Uh, en of het allemaal ideaal is en of het allemaal heel duidelijk te begrijpen is de volgende. Maar ik zeg heel simpel, wij willen dingen. We zullen nooit alles binnenhalen wat in ons partijprogramma staat. Dat is bekend in Nederland. Dat hebben we nou afgelopen uh, tijd met alle politieke partijen gezien. Dat ja, is ook onmogelijk omdat je coalitie moet sluiten. Coalitie ja. sluiten. En dan kun je zeggen: ja, we doen helemaal nergens meer aan mee. En dan bereik je helemaal niks. En wij willen nou juist wel dingen bereiken. Nou, dat hey, is dan wel zo weer prettig. Logisch leuks voor voor voor voor voor van vandaag. Want op Lowlands waren ze ook bezig met politiek. Ja. Ik heb er iets over gelezen. Hij nou, sap kreeg het meeste applaus. Maar Ja, dat is een beetje gemakkelijk, want die stond toch een beetje voor eigen publiek. Ja. Pechtold werd toch beoordeeld als, als uh, ja, beste, De veilingmeester. Ja, beste kandidaat voor het premierschap. Hij werd gevraagd of hij vicepremier zou kunnen worden. En hij zei hij, oh, geen premier dan? En toen werd er, ging er een flink gloei op dat van, van, van uh, waardering, zeg maar. En dat zag men blijkbaar wel. En dat is niet de enige hint die, die daar... Want ook bij de hele tijd ziet hem als een dark horse voor het... Uh, oh, oké okay. Twee honden, vechten om mijn been. Hè? Roemer en Rutte. En dan oh. staat de staatsman. Weg tot. Oh. Ja, nu komen we wel op een heel spannend uh, ja, moment ik denk ik het in het programma. Een beetje, ik jullie hebben het een, een beetje, beetje uitgesteld. Nog een beetje, een beetje zo opwarmend gevraagd. Maar uh, nu... Uh, hè? Ja, hoe vind je dit nou, zeg? Nou, dan gaan we zo naar de column van jou. Oh, nee, sorry. oh jullie slaan het gelijk op. Nee, nee. laten we zijn. Kijk... Alexander Pechtold die stond uh, vandaag op Lowlands. Die heeft uh, verteld waarom hij in de politiek uh, uh, nog steeds graag door wil... om zijn idealen te verwezenlijken. En blijkbaar heeft dat wel een uh, snag geraakt bij dat publiek. Ja. Uh, en HP De Tijd had inderdaad een stukje dat hij het meest in de hearts and heads of, uh, of ja, de, hij, de people hij, was. Hij, hij, kreeg, hij kreeg de meeste, uh, veel meer nog dan de alomtegenwoordige Roemer En Rutte kreeg hij vermeldingen hm. in de pers tot 10.000. Ja. Ja. Ik, die... ik zou zeggen jongens, ik zou zeggen, vlak D66... Niet uit. Dat gaan we niet doen. Nee, we gaan dat zullen we zeker even. niet doen. Maar ik, ik, ik, ik vlak af en toe wel een beetje Alexander Pechtold ja. uit. We gaan het dan nog even over Alexander Pechtold hebben. Nee, maar de, Jan, Jan, ja, om de, Jan. Ja, ja, goed. ja, Het is je dat eigen, is eigen zo... column, Jan. Ja, goed. Ja. Ja, goed ja. Ja, ja, ja, dan dan we gaan, we, we, gaan, we, we praten straks met je verder. Precies. Ja. We praten zo verder. We trekken nu de hele zaak radicaal uit het midden. We gaan naar rechts. Het is tijd voor kwaadheid. Het is tijd voor laviangro's. Deze week werd collega Tom Staal van Geestel in zijn gezicht gerocheld... door homoactivist Erwin Olaf, ook bekend als fotograaf. U kent de geschiedenis wellicht. Olaf zei dat die opdringerige journalist dit verdiende... en dat alle andere opdringerige journalisten dat ook verdienen. Maar na wel heel erg veel kritiek bood de fotopoot zijn excuses aan... omdat zijn fluim bij nader inzien toch niet zo chic was. Olaf stapte ook uit de klankbordgroep Hoffelijkheid van Amsterdam omdat hij ook wel inzag dat iemand in zijn bek kwatten niet erg hoffelijk is. Tot zover deze storm in een komkommer glaasje water. Maar zoals alles in het land ettert het nog even een beetje door. Er kwam veel steun voor Erwin de Lama. Mensen die zeiden dat hij groot gelijk had. Mensen die zeiden dat spugen niet genoeg is. Dat er geslagen moet gaan worden. Zelfs Georgina Verbaan die van zich horen. Het vrouwtje dat ooit een klein dom meisje met een gekke stem speelde in GTS-t. Uitstekende casting trouwens. Vond dat Olaf een held was dat elke journalist die niet per definitie vriendelijk is... de bek moet volgekwijld worden. Alleen wat het Wicht niet helemaal begrijpt... is als dat de nieuwe methode van begroeting wordt... iedereen dit mag hanteren. Dus als haar tafelheer Matthijs van Nieuwkerken... een iets te opdringerige vraag stelt... mag de gast Matthijs een volle fluim in het oorlijke gelaat spuwen. Ik denk dat verbaantje moord en brand zou gillen. Ik denk dat Jorginia en de Haren de Tweede Wereldoorlog erbij zouden halen. Want je mag namelijk niet de journalist in zijn bek kwatten... Dat is het einde van de open democratie, zullen ze in grote getalen roepen. Alleen journalisten die zij niet leuk vinden, die mag je wel bespuwen. Als de aanhangers van het door de Grachtengordel gaten PVV dit soort ordinaire praktijken zouden uitvoeren, was het een schande. Bij iemand van geen stijl of poont, een prima reactie. Een ongelofelijke hypocriete benadering van geweld. Net zo fout als mensen die in de Tweede Wereldoorlog geweld tegen een bepaalde groep oogluikend goedkeurden. Ja, ik maak die Godwin zelf wel. Nou, dat was maar niet zo nee, hè? Nou, uh, Jan Keesverhoeven is nou eenmaal de campagneleider van D66. Dus uh, waar zouden we het beter met onze hoofdgast over kunnen hebben dan het verkiezingsprogramma van D66? En laten we nou gelijk eens even beginnen met de leider. Hè, waar we net zo rap uit gingen. Alexander Pechtold, ja? Is dat de gedroomde leider voor jou? Nou, voor D66 is hij op dit moment de gedroomde en de onbetwiste leider. Ik bedoel, hij heeft het uh, de afgelopen jaren heel goed gedaan. Uh, 2006. Gingen we de verkiezingen in met drie zeteltjes? Ik bedoel, ja. Het was maar, geen eh, goede... Eh, het uh, was niet heel erg, uh, ruim. Lucevies van de Laan-effect was dat toch? Precies. Alexander heeft toen om het lijsttrekkerschap met haar uh, de strijd uh, aangegaan. Uh, en hij heeft die gewonnen. En ja, hij heeft de afgelopen jaren gebouwd aan een partij. die weer uh, uh, omhoog is in de lift gegaan. maar ook gewoon een, een goed verhaal heeft voor, voor Nederland. Ik bedoel, wij hebben het, de hele hervormingsagenda. Dus is misschien. Nee, voor dit programma niet helemaal het nee, meest allemaal, sexy dan. woord. Maar... Gaan we, maar we, we, gaan we het, het nee, uitgebreid maar Het woord hervorm zegt niet zoveel. Maar... Goed ja, nee, helemaal Ik denk dat Kees dat heel aardig bedoelt. Nee, begrijp ik ook, Kees. Dank, maar ja. het ging dus om het, het aanpakken van de problemen die er echt waren. In economie, arbeidsmarkt, woningmarkt. Moest echt wat mee gebeuren. En dat zijn wel de dingen die alle mensen in Nederland uh, zeg maar raken. Een huis en een baan, dat is toch waar nou, het om laten gaat. daar zijn we wel stevig mee aan de slag gegaan. maar omdat hij is verbaal sterk. Dat zie ja. je vandaag ook op Lowlands. Dan, dan bespeelt hij die zaal met grapjes. Een heleboel. En je kan je wel eens afvragen. of, of uh, die zetels nou komen. door de partij. En het partijprogramma. of omdat je een ongelooflijke gelikte kletskous aan het bewind hebt staan. Ja, nou ja, het is sowieso een feit dat de, de, de personen. ...steeds belangrijker worden dan de, dan de programma's... ...om ja. het zo maar te zeggen. Ja, dat hoor je overal. Uh, dat, is, dat is gewoon een, een trend in de politiek. En, uh, dat, dat is wordt dat slecht? Steeds... Nou, dat, ik denk het niet. Uiteindelijk zijn politici... ...toch de, degene op wie je stemt. En dat zijn de mensen die het moeten gaan doen. Dus het is wel fijn als dat mensen zijn die je aanspreken. Nee, maar als je op een, dus, een gegeven moment... Uh... Natuurlijk, we, ...daar begon, geloof ik, in Nederland... ...begonnen we ermee dat uh, massaal vrouwen... ...Wouter Bosch gingen stemmen omdat hij een lekker... ...kontje had. Dan denk ik, nou... ...dan is misschien dat... ...past die van de, uh, nou, uh, pa -pa -pa de... de twee ...zal niet veel stemmen krijgen want hij lekker Kontje, denk ik. Ik, ik kijk er niet naar, maar, maar, maar nee. snap je? Maar dat, je, dat, dat is wel vervelend dat je twee sedels krijgt omdat je een lekker kontje hebt. Nou, nou dat, dat is het andere uiterste, inderdaad. Ja, omdat uh, die reet uh, niet regeert. Oh. Maar het is toch wel goed als je uh, als politicus ook in staat bent om uit te leggen wat er in dat programma staat. Dus laten we even het lekkere kontje uh, of de brede schouders even daar laten. Maar gewoon een goed verhaal kunnen vertellen uh, uh, en in plaats van alleen maar zeggen dit staat in ons partijprogramma en, en, een, uh, en een oplossing bedenken en dat vervolgens niet op een goede manier uitleggen. Weet je, wat ik nou zo'n grote van Pechtold. Dat, dat, van Pechtold, dat, dat, ik, ik dacht altijd, het is weer zo'n hele keurige D66, Man. dat is eigenlijk best een bitch. Die gaat best lelijk te keer af en toe tegen zijn concurrenten. Weet ik niet niet helemaal in de D66-traditie. Het is toch heel redelijk en ja, op inhoud. En, en het is een pecht onder juist wel een die er af en toe ook wel eens lekker inswingt. En Dat heel het, kwaad eigenlijk. op Geert als enige ja, eigenlijk kwaad. echt. Altijd heel erg kwaad op Geert. Nou, ja, ook daarvoor geldt, kijk, niet kwaad op Geert, uh, Wilders. Maar wel kwaad op de ideeën van die partij waar die gewoon heel ver van ons afstaan. Hey, begrijp ik begrijp het wel. Alleen, alleen... Dus zeg je daar wat van, nee, omdat nee, je het pecht, bijvoorbeeld niet oké okay vindt. Ja, nou, de felste. Uh, degene die het, het duidelijkst durft te zeggen dat, dat je soms te ver nou, kan van gaan... van een radicaal middenpartij. in het categorisch uitsluiten van groepen mensen. Nee, dat kan wel, maar voor een radicaal ja. middenpartij... heeft hij heeft heel veel dat commotie ja, veroorzaakt. Dat, is, dat zeg ik. Hij heeft duidelijk standpunten ingenomen de afgelopen tijd. En hij kan goed in de Tweede Kamer, kan hij goed debatteren. Hij kan goed uh, een minister of een, of een collega interrumperen... en zeggen wat het op staat. Dat is een van zijn krachten. Zeker. Nou. Uh, dan heb je dus nu een uh, verkiezing... en dan heb je een slogan en dat heet... en nu vooruit. Kees, wie ja. heeft dat verzonnen. Nou, dat hebben wij. We uh, nee, hebben dus een campagne-team. Ik, ik wil een hebben... <laughs> ja, no, is... Ik zou... Ik, heb, ik bedoel, ik zou daar... Als, als Kees, ik ben jij het nou, geweest? Nee, Zet we hebben een campagne-team. <laughs> <Ja>. <laughs> heren, heren, heren. Ja. We ja. hebben een campagne-team, ja. dus ja. er zitten een aantal ja. mensen in. En op een gegeven moment ga je ja. nadenken: jongens, wat is er aan de hand? Nou, ja. het land staat stil. Oké, okay, wat is een goede slogan? En nu vooruit, de boer weer in beweging. Dus we hebben daar op een gegeven moment over na zitten. En laatst stond ik met een paar mensen te praten. Wie heeft nou eigenlijk het, het echt bedacht, die slogan? Ja, we hebben, we hebben dat in een. Ja, het is echt een teamprestatie geweest. Oh, echt waar? Ja. dus we kunnen er ja. niet eentje hier de schuld vergeven. Het is echt zo slecht. Wat is er nou zo slecht? Nou, dat zeg je tegen een die voor een wagen staat. En nu vooruit! Omdat het beest maar niet doorloopt. Nou, maar dat is feitelijk wat er aan de hand is. Die wagen is staat een, al twee jaar nee, stil. Ja, ja is een maar, vurige maar, aanklacht. Maar dit is D66 en nu vooruit. Alsof jullie al die tijd hebben stilgestaan. Nee. nee, het is D66 en nu vooruit is wat we met het land willen. Dat zou bij het CDA dus kloppen, dat is. Uh, het is ook niet zo, kijk, CDA bijvoorbeeld, geloof ik, iets met de voor... Iedereen of zo? Voor, met iedereen? Nee, samen. Zal we hebben het alleen maar welke... vooruit. Wat mij opvalt trouwens, nou, is dat al die. Want je, wat GroenLinks ook met nu. En, en uh, VVD heeft het vooral nu. Of juist nu. En jullie hebben. En nu vooruit. En, ja. en, en, en, en uh, GroenLinks had toch alweer iets vreselijks. Ik uh, vind uh, het toch niet uh, zo heel slecht, geloof ik hoor. Maar dat nu. Nee, dat is en nou, nu niet. Nou, dat vooruit. heeft de urgentie. Kijk, we kunnen allemaal doen alsof het toch allemaal niet uitmaakt. En even stemmen en klaar en dan gaan we. Maar het is natuurlijk ook zo. Je kan dus zeggen, ja, er zijn echt keuzes te maken op 12 september. En nu is wel het moment dat we uh, zeg maar echt met een aantal problemen zitten in Nederland. Nou, maar dat is ook zo'n ding. Hè? Nou, dus we, laten we die dan uit... nu oplossen. Ja, maar dat hoor ik dus jou net ook al uitgebreid. Ik, want wij zijn wel nog geen... Wat zijn die oplossingen dan? hebben Het, het begrotingstekort moet op orde komen. Nou, ja. Laten we beginnen met die, met, die, met, die, met die woningmarkt en die arbeidsmarkt. Wat voor hervormingen willen jullie daarvan? Nou. Op de, op de woningmarkt. Sorry dat ik even inhoudelijk ben, hè? Ja. Dat is goed. Nee, ja, maar ben, dan krijg je wel straks het probleem dat, dat je het ook moet snappen wat hij zegt. Ja, maar dat gaat hij proberen te doen voor mij. Heel duidelijk uit. Ja, want dat vind ik dus ook wel... De plicht van een politicus, duidelijke taal proberen. hebt een Janneke. Ja. Nou, nou daar, plus. Jan en Janneke in dit geval. We hebben hogerop gelijk gemaakt, politiek, hoor. Nee, uh, woningmarkt. Ja, er zijn twee dingen aan de hand. Kijk, heel veel mensen die, die, die, die beginnen uh, met werken... en die willen graag een woning in de buurt van hun uh, werk... In, uh, vaak in de grote stad, kunnen ze niet krijgen. Huren lukt niet, want nee. iedereen... Die een sociale huurwoning heeft. Die blijft hij hij net in. zo lang in wonen, ja. Totdat die er al lang niet meer in thuis wordt vanwege salaris. Maar daardoor allemaal lange wachtlijsten. Scheef wonen. Scheef wonen. Ja, en je de, de, de koopmarkt, heb, ja, ook, ja, nou, de koopmarkt ja. heb je dus een probleem dat banken niet meer financieren. Dus wat er moet gebeuren. zijn twee dingen. Moet we moeten de hypotheekrente aftrekken. Langzaam afbouwen naar 30% voor iedereen. Dat verdient heel veel geld voor de staat. En daarmee schaffen we de overdrachters af. Zodat een huis... Van 2 ton 10.000 euro goedkoper wordt voor elke starter. Dus dan krijgen starters weer meer kans op een huis. Hey, en restschuld? Ja, restschuld, dat is wij willen gewoon dat er afgelost gaat worden. Nee, begrijp ik wel. Maar uh, als je zoiets uh, zegt, dan heb je zoiets namelijk als waardevermindering. Ja. Het speelt nu. Dat speelt nu. Het wordt ja. nu al minder. En als je dan ja. natuurlijk uh, met een hervorming komt, zoals uh, de hypotheek in de aftrek, uh, maar heel la geleidelijk laten, laten uh, stoppen, ja. Hè? Of, of, of, of, of zit er meer een, een aflossingsplicht in? Nou, even we zullen de hypotheek in de aftrek altijd handhaven op 30% voor iedereen. En nu heb je. 52% als maximale aftrekpercentage. Dat willen wij naar 30%. Zodat iedereen hetzelfde percentage kan aftrekken. Dat vinden we eerlijk. Uh, dat doen we heel geleidelijk. Zodat mensen dus niet. En ook allemaal maatschappelijke percentage belasting betalen. Ja. Trouwens, toch? Uh... Nee, maar wat, wat, wat we wel doen. Oh, is, is het man. geld wat we terug. Wat we het geld dat we verdienen. Door minder hypotheken. In het aftrek. Stoppen we wel in de woningmarkt. Hè? En lagere inkomstenbelasting. Maar wacht dus ook geld Je haalt geld uit de woningmarkt. Ja. Door een regeling en dan stop je het later er weer in. Ja, nou, door die overdragsbelasting uh, bijvoorbeeld te schrappen... Ja, begrijp ik wel. Maar Geef je starters, Jan. Starters hebben echt een groot probleem op de woningmarkt. Ja. ja maar maar mensen de mensen in van 6, dat... 27 jaar die een eerste baan hebben... die hebben gewoon bijna geen kans. Eigenlijk het zeg je gewoon... Dat eh, moet volgens, als we even Jip en Janneke taal doen... helaas, lieve woningbezitter... het is nodig om bij jullie wat geld weg te halen... om de markt van onderaf weer op te bouwen op een nieuwe manier. En we zeggen ook... Gelukkig, lieve woningbezitter, geven wij door deze maatregelen u weer de kans om uw woning een keer te verkopen. Want hoeveel mensen zitten oh, nu niet gevangen in hun huis? Ja, met een restschuld? Schuld. Nee, hoeveel mensen zitten niet gevangen? Nee, eerst afbetalen. Maar met een restschuld? Nee, maar het is, goed, nee, het is maar wel goed, goed, waar. Die restschuld is een probleem, maar wat er, los van de restschuld een probleem is, dat mensen gewoon nee, geen huis meer maar, kunnen maar, verkopen. Maar Kees, ja. uh, je wil graag een mobiliteit creëren in woning dat in, zo, in woningland. Alleen, alleen het punt is: als je met een restschuld zit, dan denk je, ik verkoop die, ik blijf zitten. En ja, dan houdt het weer op, die mobiliteit. Dat is maar ten dele waar. Oh. Een aantal mensen die zeggen, ik blijf zitten waar ik zit... vanwege het feit dat ik een restschuld heb. Alleen dan maar, denkt, ik neem een verlies. Gewoon met een, ja. ton, een tonnetje ja, ja. min... Uh, er zijn natuurlijk loopbest. heel veel mensen die op een gegeven moment gewoon... Uh, bijvoorbeeld hun kinderen gaan uit huis. Dan wil je kleiner gaan wonen. Los van een restschuld die heel vervelend is... is het voor die mensen een mogelijkheid om een lagere woninglast te ja, krijgen... Wil... en leuke dingen te gaan ja, doen. Maar je... dan moeten ze wel kunnen verhuizen. En ja. als ze dat niet kunnen, dan loopt de boel vast. Maar als, jij een, als je een restschuld hebt van een, van een ton... Mm -hmm. En dan denk je, dan laat die twee kamers wel leeg staan. Want die kan wel verhuizen. Dan heb ik straks ja, meer 100.000 honderdduizend euro. Het, en dan woning ik in een klein huis. Het idee in. is dus dat je dat een je stukje aflost. En dan heb je straks die restgeld. Dat is voor ontzettend vervelend, maar die heb je dus al afgelost. Dus je staat weer met, met nul en je gaat hey, in een klein Ik hoop. weet niet waar, waar, waar jij hier op gaat stemmen. Ja, maar ik snap, je ben, ik snap, nee, ik dat snap ik, het probleem niet. Ik snap het probleem heel Maar Je gaat dus een her ben je ben hervorming ben je invoeren ben, uh, om de mobiliteit op de woningmarkt te verbeteren. Maar, maar mede daardoor heb je mogelijk stagnatie. Nee, maar nou, ten dele uh, uh, uh, zal, zal dat voor een aantal mensen zo zijn... dat ze dan blijven zitten. Alsof hun huis dan niet minder waard geworden is. Dan hebben ze natuurlijk ook verlies geleden. Alleen, dat, dat is dan voel je het verlies. Dat niet? Nee, niet op dat moment. En daar gaat het nou voor een groot deel probleem van Nederland over. We denken allemaal, weet je, we hebben allemaal wat verlies... maar laten we het maar niet nemen. We wachten nog even, we schuiven het nog even door. Kijk, de volgende generatie, mijn kinderen, die dat, dat huis voor mij dan krijgen... Maar dan die wel ik krijg, de rest Dat op is het pakken. Met die kinderen. enzovoorts. Aha. Dus we moeten nu, even terug naar die slogan... nu pakken. moeten we ook gewoon eens wat verlies durven nemen met z'n allen. En als we nou allemaal een ja, beetje niet, verlies niet nemen... dan kunnen we het is, land weer is, opbouwen. Dat is ding en, en als we dingen. allemaal de, de, de, de schulden doorschuiven... Ja. Ja, dan wordt het dus niks. Maar wat je dan zegt, met z'n allen nemen we een beetje verlies. Jan stelde net een hele bijzondere goede vraag. Dat was namelijk... En hoe zit het dan met de inkomstenbelasting? Daar gaan we niet zoveel aan doen. Maar dus de duurdere huizen van de hoge inkomens... die gaan het meeste inleveren... en blijven wel nog steeds op het hoge percentage inkomstenbelasting zitten. Dan is dat toch niet evenredig? Dan is het nee, toch niet... Maar het want echt. we gaan met z'n allen... Uh, maar, ik, ik, ik vraag het even aan Kees. Uh, ja. Dat gaat, dan dan gaat Kees niet zeggen, Jan. Maar dan is het toch niet uh, uh, met z'n allen een beetje minder? Dan is nee. het toch de ene een stuk minder en de andere een beetje minder? Luister. Kijk, we hebben, we hebben 14 miljard bezuinigd in het begrotingskoord. We hebben 18 miljard heeft dit kabinet bezuinigd. We moeten nog 16 miljard bezuinigen. Dus bij elkaar in de, in de afgelopen vier jaar... of de afgelopen twee en de komende twee jaar... 50 miljard. En dan, en dan denken we dat we dat zomaar kunnen doen... door zeg maar iedereen op precies dezelfde manier door te laten gaan. Ja, laat ik dan gewoon een keer eerlijk zijn, dat kan niet. Dus wij zoeken naar een manier om, ingrijpend, maar geleidelijk, dus wel grote veranderingen, maar geleidelijk doorvoeren, een aantal vastgelopen uh, dingen, zoals de woningmarkt en ook de arbeidsmarkt, gewoon aan te pakken. Ja, en dat pil, het niet precies dan... dezelfde herverdeling oplevert, dat zou wel eens kunnen kloppen. Nee, dat weet je wel zeker dat het niet klopt. Okay, <lacht> dat, dat, dat is zeer waarschijnlijk. <lacht> ja, dat, want ja. ik heb even nu niet ja. de subcalculatie per, per inkomensgroep bij me. Maar ik weet wel dat wij, wat wij willen, is ervoor zorgen dat er weer doorstroming komt. Nee, natuurlijk. Maar vast, dat is ook goed. Vastgelopen. Zijn. Niemand bouwt meer een huis. Dus zijn er ook geen meubelboulevards meer die, die opdracht hebben. Dus verliezen mensen hun baan. Schil zeggen, Laten we alles maar vrouwtjes. hetzelfde houden. Ik hey, ben, ja, je, dan ben klaar. Ik zou je wel zeggen. Ja. Um, uh, maar die weer in de nachten luisteren niet zo heel veel mensen. Maar ik zou in deze campagne niet vaak zeggen. Ach, laat ik maar een keer eerlijk zijn. Want dat lijkt dan net of je dat vaak niet denkt. Nee, nee, goed. Duidelijk. Dus een goede tip. <laughs> uh, eigenlijk zijn wij nou juist een van de partijen die wel eerlijk is. Uh, en dat is ook een van de dingen die op dit moment heel erg speelt. Heel veel partijen. Doen alsof er bijvoorbeeld niks aan de hand is. Ja. En heel veel partijen die, die zeggen: Nou, weet je, we hoeven helemaal niet te gaan. We gaan in een weekendje terug te naar de gulden. Dus zo was het een beetje bedoeld. Van nee, begrijp ik. Wij vertellen nee. wel een eerlijk verhaal. En we hopen dat heel veel Nederlanders dan niet op 13 september denken: Mijn hemel, ik heb op D66 gestemd. Maar nu vertellen ze ineens iets heel anders. Dus wij zeggen voor 12 september. wat we ook na 12 september zeggen. Ah, dus, jullie, dat een aardig stref, dus, dus jullie zeggen niet 65 is 65 en drie uur later het mol. Nee, we Nee, sterker nog. In dit Elk geval, punt wat jullie noemen wordt uitgevoerd na 12 september. Zo voor zover het binnen jullie macht ligt. Precies. Maar even over die... Nee, maar even over die 65 is 65. Oh nee, daar gaan we straks over over. In 2006 waren wij de eerste die zei misschien moeten de pensioenleeftijd omhoog. En nu zegt iedereen het. En toen hebben we daar heel veel kritiek op gekregen. Maar we hebben het wel gezegd. En verder hebben we het altijd in onze programma's terug laten komen. En nu gaat het gebeuren. Dat was een punt waar ik met je eens ben trouwens. Over jullie rol als visionair... praten we verder... Maar uh, allereerst uh, moeten, we, moeten we verder met, met ons favoriet onderdeel van deze show... ...namelijk het radiospel. En alsjeblieft, lieve mensen, laat ons nou alsjeblieft, alsjeblieft... ...alsjeblieft niet weer voor lul zitten in dit spel. Ja. Bel nou een keer op. Ja, zo moeilijk is het is Het is zo niet. erg. Ja, en ze bellen uh, nooit. We oh. moeten dit doen. Nou ja. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Nou ja. Het echte Jannen ja. Radio. Nou, ik leg het nog één keer uit in de ja. citaties, dat je straks te horen ja. krijgt. Daar zitten dus drie ja. uur feitjes in verborgen. Welke drie is er? Ja. Wel 0, -1 2 en als je ze herkent. En dan weer krijg ik het enige, echt, enige, echt, enige, echt, echt, echte, enige, echte, enige, echte Jannen T-shirt. En, en alsjeblieft mensen, bel nou een keer. Want wij willen van dit spel ook heel snel af. Uh, ja. Laat het laat, laat, laat, laat, ja. spelletje maar horen. Het is heet in de SP. Ze zijn niet giftig, maar kunnen wel bacteriën of schimmels met zich meedragen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, dit gaat heel lang duren. Nog één keer alsjeblieft. 0801 Het is heet in de SP. Ze zijn niet giftig, maar kunnen wel bacteriën of schimmels met zich meedragen. Ongelooflijk. Het is echt alsof het zo gezegd is. He, je hoort helemaal geen montage. Je hoort nee. niet dat het is onvoorstelbaar. Het is weer knap gedaan. Ja, de belt belde er helemaal niemand. Hey Bartje! Niemand. Bart! Bart. Hey, Bart. Hey, Morgen! Hey goedemorgen. Goedemorgen. Ga je D66 stemmen, Bart? Wat zeg je? Ga je D66 stemmen? Nee, echt niet. Oh, oh nou. waarom niet? Nee, uh, ja. jij zegt het altijd mooi, 66. dus... Uh... 66 nee, Jan? Is, nee, is niet mijn partij. Die oh, oh en, en weet je wel een paar antwoorden? Want uh, uh, je kan wel een mooi t-shirt winnen. Ja, verkiezings t shirt uh, Ja, nou ja, uh, even kijken. Nou ja, uh, de warmte was het, hè? Jazeker. Ja, zeker ja, ja, Nederland. Ja, ja. Uh, ehm, nou ja, de. Even de, de, de opening van de verkiezingen van de SP. Ja, ja, ja. ja oh, oh! Ja, we gaan en, ineens gaat hard, hè? Ja, en, uh, ehm, even kijken, de laatste was, dacht ik, de mosluffer van de week. Kakkelak, kakkelak, kakkelak. Nee, wat jammer. Kakkelak. Nou, dan moeten we kakkelak. even verder kakkelak. met Paul. Nee, nee, we gaan helemaal niet verder. <laughs> kakkelak! Jan, Pat, kakkelak. kakkelak. We hebben. Alle lijnen zijn bezet, ja. hij heeft het fout. Nee, nee ik moet En het kan toch niet? Nee. Kijk, waren die Nou weet ik het wel. Ja, heel goed. Ja, we hebben het hier geworden. Heel veel plezier en uh, nou, we uh, doen er mee. Paul, Ari, Ed, Vons, Ria, Ja, nee, Majorela. maar je wilde het hier toch van af, joh. Dat is echt dat is raar, raar hoor. Dat doet je echt een ongelooflijk, gezicht. maar. Nou. Wat is dit? Ja, dit is Lim Biscuit. Is dit, is dit nou nodig? Oh, nee, nee, wacht uit. Oh, ik. Nee, ik ga even. Nee, laat maar aanstaan. Misschien kunnen we even. even of zo. Kom. Nou, ik moet even passershow. Gaan we. Oh. Het contract. motherfucker! Zo, ja. supermuziek. Dank je wel. Zeg je mee. Jan heeft geplast. Zet je ja, Sorry hoor. Ik nee, even, niks, maar ik ben er wel van gaan rennen, Want ik ja, wil dat deze de ja, mensen niet te lang aan doen. Nee hoor. Hé hey, Jan, eh, ander ding. 7,6 kilo. 7,6 kilo uien. Schilderde. Schilder. Robert Schilder. Zoals wordt Schilder schilderde in 10 minuten tijd. 7,6 kilo. 7,6 kilo Wat, kilo wat, ik, wat nou eind? En daarmee werd hij deze ah. week in Lelystad bij de manifestatie Peen. De Nederlands kampioen uien 2012. Jan, de bellen met Nederlands kampioen uienpellen Robert Schilder. Ah goedendag ja, Robert Schilder. Met Robert Schilder. Nou, nou, nou Robert gefeliciteerd hè, want uh, we hebben niet zomaar een uh, kampioen aan uh, de telefoon. We hebben de kampioen Nederlands kampioen uienpellen. Ja, dat is helemaal goed. Hey, maar het record is uh, 10,9 kilo. Om ja. te huilen dus eigenlijk en jouw score met met je, je 7,6. <laughs> Om te huilen. <laughs> Nou, ja, het was wel, je wel gelijk. Het was stranertrekkend. Het was niet best, hè? Nee, maar uh, hoe kan het nou, dat nou? Even... Ik heb een beetje last van mijn lop. Ja. ja, dat gaat niet goed met jou. Uh, sorry daarvoor. Uh, maar Hoe krijg je het in godsnaam van elkaar om binnen 10 minuten... ruim 7,5 kilo uien te pellen? En netjes, hè? Want er mogen geen bruine velletjes in zitten, hè, Robert? Nee, nee. Er was een jury die, die controleerde na afloop streng de gepelde uien... Nou, de, de, de, de kunst is eigenlijk niet zo moeilijk. Uh, de meeste pellers die, uh, die haalden alleen het velletje eraf. En uh, zoals je weet, een ui die bestaat uit rokken. Zo, ja. zo wordt dat genoemd. Ja. Ja. En als je ja. de kop en de kont eraf snijden. Je ja. snijdt de ui van boven naar beneden in. En je spel ja. in plaats van alleen het velletje, ja. de eerste rok. Nou, ja. is heel heel ringeraf. Ja. Dan gaat dat veel sneller. Ja, ja, dan verlies je een beetje maar gewicht, even. maar dat maak je weer goed in de snelheid. Maar wacht even. Ja, ja. Maar, maar, maar, maar dit doe ik toch al jaren in de keuken? Ja, maar niet snel. Ja, maar ja. Dat, dat heb ik wel meer gezegd. Mijn vrouw die kookt zes dagen in de week en ik doe dat op zondag. Dan steek ik er van de frituurpan erin steken. Maar dan moet wel die frikandel uh, belegd worden met uien. Ja. Dus moet ik een uitje tellen. Dus zo heb je het geleerd. Zo heb ik het geleerd. Ben je, ben je uienboer of zo of niet? Nou, ik werk voor een bedrijf, uh, Biozaden uit Warmenhuizen. Dat is een bedrijf dat uh, veredelt en ontwikkelt nieuwe rassen op het gebied van uh, allerlei volle groenten, Waaronder uh, andere uien. Maar je komt uit Warmenhuizen denk ik? kom uit tuur. Nou, ja, ik ben ook een wees nou joh. Nou joh. We, kom jij vandaan dan? Nou, Bergen denk ik. ben je toch geen West-Fries man? Ja, dat is dus zuidelijk Bergen. Dat is, bergen is zuidelijk dat begon bij Sint-Pancras vroeger had. Ik woon daar in, in op. Dan kom je Lange Dijk en dan kom je langzaam aan die kant op. En Bergen is dus helemaal Super. geen West-Friesland, jongen. Ja, ik vraag het even aan een warme Schilder! Schilder, ja? zeg maar! Nee. Wat zeg je helemaal? Nee, nou, We, he, maar je was dus, want je moet even bijvertellen. Dit was dus allemaal in Lelystad bij de manifestatie Ui en Peen. Dat Robert, dat, dat, wat dat in godsnaam een, is, een... is de manifestatie Ui en Peen? Nou, waarschijnlijk nou, gaat het, het over de, uien en wortels. De, manife de manifestatie Ui en Peen is een evenement wat ieder jaar georganiseerd wordt. Waarom? Het ene jaar is het over uien, en het andere jaar over is het, het over wortelen of ja. wel peen. Het zat erin, hè? Nou, het en zat er dus in dat het niet over kolen ging. Maar dan was het uien en kolen geweest. Ja, dat heb je goed. Maar op die manifestatie, daar staan alle zaadfirma's op het om hun eigen rassen te promoten. En in de schuur staan allerlei bedrijven als toeleveranciers. Precies. En per aankleding daarvan wordt iedere keer als het ui is, wordt er dus een uienschilwedstrijd georganiseerd. De volgende keer gaan we Ja, misschien wel. Nou, Oké, okay, dan ook... doen we het EK Hutspot over twee jaar. <laughs> nou, EK Hutspot koken. want daar zit een groot verschil tussen, het een of het ander. Nou, over. precies. Jan, Jongens, ja, jongen, wat Jan dan is er aan te kijken of ik iets heel stoms zeg, maar, nee, maar het is, dit is dit helemaal niet stom. mooi Dit programma straks zo langs, want weg in een moeras van van ui en penen. Van en penen zeg. Hé, hey, en uh, <coughs> u werkt bij een uh, zaadbedrijf? Ik werk bij een zaadbedrijf. Ja, uit nou, uit. Ik ken hem wel meer hier. <laughs> <laughs> Goed. Uh, uh, heeft u verder nog iets uh, te melden over uien? Nou, zoals jullie allemaal weten is ui een, uh, een beetje een ondergeschoven groente in Nederland. We eten het wel veelvuldig, maar het is een beetje onderschat aan de voedingswaarde en uh, de gezondheidsaspect o, ja. wat er aan uien Oh uh, Ja, waar? nu wordt het belangrijk. Ja, wil ik eigenlijk ter promotie daarvan. Ja. Mensen ook zomerdag middels uh, een uitje door de wokgroenten heen of door, door salades heen, is gewoon oh, ontzettend lekker. Maar wat is er gezonder dan ui? Ja, dat vind ik eigenlijk belangrijker. Is dat... Het, is het, ja. Nou, er zitten allemaal uh, allerlei stofjes in... die, die uh, Welke? Nou ja, heel, veel, heel veel positieve werking hebben... op het, het functioneren van het menselijk lichaam. Welke? Ja, er zit om... Ja, ik kan ze zo even niet verreeproducteren. Nou, oh, dit dat, hem dan, hè. Nee, ja. Nou, nee, dus uien, een stof, de alsof, zo zo. Jij, alsof jij weet, alsof tof weet, tof als is weet, het allemaal ja, weet op ik de veel. Hoesten, dan. Nee, maar hè, de, die, ik neem het best van Robert aan. Het uien, Kom je een keertje uiensoep maken, Robert? Kan je dat... Uh, ik kan huisgoed maken hoor. dat is geen enkel probleem. Hartstikke goed. Kunnen we dat wel... Ja, ik heb het we... dat ik ben getrouwd met, uh, met een, een, een, een uh, saaie kok, dus ik kan me alles leren. Hé, hey, is, is het niet kermis in Warme Tuut? Het is kermis in Warme Tuut, maar dus ik, waar ik woon, op Dam, is het ook kermis. Dus moet jij niet uh, heel snel achter de wijf aan en uh, bier gaan drinken? <laughs> ja. Ja, dat zou kunnen. Nou, ik zou me wel doen, uh, ouwe, ouwe Boer. Ja, ja, vanmorgen, is een, helle... vanmorgen is een deuntjes even. Ja, ik ik laat die uien in het, eh, het zakje maar even bungelen vanavond. Ajuutjes, <laughs> ja. chilotjes. En, en ik zeg chilotjes met lekker bungelen. En morgen in je pijn. <laughs> ja. ja. nou, nou, Robert, Robert Schiller, dank nou, Schil... Heet je niet vanaf nu Robert Schiller? Schilder. Ja. Dat, dat die naam die heb ik al gekregen. Oh, ja. nou, okay, heel goed. Hartstikke gefeliciteerd. Nou, heel leuk. Laat je vrouw een leuke gezette uiensoep sturen, Zetten wij het op de site. Ja, heel veel, ja. Heel, veel, heel veel radioprogramma's hebben Epke Zonderland, maar wij hebben gewoon de Nederlands kampioen heel nou, Precies, precies. Heel plezier op de kermis. Robert, okay, de groetjes de mazzel en de hoi. Hoi. hoi! hoi, hoi. Echte jammer. Van uh, studie, economisch geograaf en uh, levenservaring wereldreiziger. Van beroep mkb-bestuurder. Onze hoofdgast van vanavond is een empathisch mens, een culturele bruggebouwer en uitgesproken politicus. We praten verder met Kees Verhoeven van D66. Is dat een intro of niet? Nou, was dat is mooi. U bent campagneleider van uh, D66. Ja. Wat betekent dat nou? Wat moet je dan doen eigenlijk? Ja. Nou, de hele campagne uh, ja. organiseren. Ja. Dus eigenlijk alles wat we doen met de campagne... of het nou de, de, de bustocht is en het flyer in Maarseveen... wat we, ganda, wat we vandaag gedacht hebben. Maarseveen? Waar Maarseveense de, plassen. waar we de, het, is uh, dat? Nou, dat is in de buurt van Utrecht. Daar heb je zo'n zo uh, zo plas en daar liggen allemaal strandjes bij. Is dat zo'n zo cruiseplek waar je wel van hoort? Uh, nou ja, dat is, is een plek waar je gewoon lekker op zondagmiddag je even kan ontspannen. Meneer, meneer Verhoeven, ik sla ik deze mee, even ik, over. Ik, ik maak even, ja. Mag ik mijn excuus even aanbieden? Wat bedoel jij hier eigenlijk mee? Ik, dat hoor je altijd. Obscure plassen waar dan mannen elkaar. Uh... Maar wij zijn niet bezig met de D66-camera. Nee, ja. Ga je heel even je fantasie even eventjes, eventjes na twee jaar houden? Hoor. Ik zeg al sorry. Meneer Verhoeven, het spijt ja. me. We gaan niet meer we <laughs> over op Kees. <laughs> ja. Heel goed. Uh, maar wat, wat ik ja. dus zei, of we met de bus, uh, online, die slogan waar we het net over hadden, ja. en nu vooruit. En nu vooruit hoor. Precies, hoppakee. Nou, al dat soort dingen, dat, dat wordt door het campagneteam bedacht. Uh, dus, dus dat is wat ik doe. Dus ik ben, ik ben eigenlijk gewoon fulltime, sinds, nou, wat is het, april, bezig met die campagne. Frisbees en strandballen uitdelen. Is het niet een <laughs> beetje dat je denkt... Vinden de mensen leuk, man. Ja, ja, vinden maar, de mensen leuk, maar D66 is nog de partij van de, van de, de intellectueel. Ja, nee, zeker. Maar, ja, ja, maar, je er, hebt het uit een strand... tweet, denk ik. Want ik had die tweet gestuurd. Strandballen, ja, ja, ja. frisbees ja. en... Flyers. Flyers. Ja. En daar staat dan ja. toch weer even gewoon heel kort in... dit hey, is wat D66 wil met dan, Nederland. Ik denk dan zo'n frisbee... Zo hey, dit is, dit is gewoon het standaardwerk. Kees, hey, vertel eens wat is tot nu toe je meest succesvolle campagne stunt geweest. Je bent in april losgegaan. Wat was nou... Strandbal. Iedereen van opkeek. Die lui van D66 toch. Ha! Nou, wat, wat, wat, wat wel grappig is, uh, we hebben natuurlijk uh, uh, een aantal dingen gedaan... Zeg maar, om, om de campagne te lanceren. En we zijn vorige week, zaterdag, heeft uh, Alexander een campagne in Utrecht geopend. Toen hebben we uh, de campagne Gratis Geld Bestaat Niet. Toen hebben we uh, uh, uh, chocolademunten uitgedeeld in de binnenstad van Utrecht. Ja, om te laten zien van jongens, gratis geld bestaat niet. Het doet me toch alweer een beetje kinderachtig aan hoor. Nou, ja, kinderachtig. Kijk, je, hebt soms even, je moet soms even een beeld neerzetten om de serieuze boodschap over te laten komen. Wat en betekent dat eigenlijk, is, gratis geld bestaat? Nou, dat je dus niet maar altijd maar door kan met lenen. Dat je niet, wat ik net al zei, dat je niet die rekening maar door kan schuiven. Kan doen alsof er niks aan de hand is. Begrijp ik wel. Maar, maar dat, dat je een keer begrijpt. Als je dat zegt, Kees. Uh, vandaar dat we denk dat zo ik, Nou, misschien heb je daar wel gelijk in. Maar als ik jou dan met, met, met, met chocolademunten zie, dan denk ik... Jezus, zeg. Ik, ik heb het... het is een combinatie. Kijk, aan, de ene kant, aan de ene kant moet je dat hele serieuze, gewoon inhoudelijke verhaal vertellen. Een flyer waar gewoon heel kort in staat, dit willen we. En aan de andere kant vinden mensen het leuk als je met een strandbal naar ze toe komt... als het 35 graden is. Ja, cadeautje. Het is, het, is, het is een combinatie tussen serieuze inhoud... maar ook wel gewoon oog hebben voor het feit dat mensen... Ja, ook wel eens een keer zoiets wil hebben. Goh, ik snap dit. Dit is een knipoog. Ik snap dit beeld. Ik snap wat jullie bedoelen. Dus ja, dat is een beetje de combinatie. het gaat dat, heel erg... dat viel leuk. Dus uh, ja, in die zin was, was de boodschap overkomen. Daar gaat het De om. frisbee viel leuk. Nee, de, de chocolademunten. chocolademunten. Oh, de chocolademunten. Nou, leuke associatie dan. Ja, Ja, daarom. Ja. Ja, ja, hey, uh, maar het gaat lekker in de peilingen. Want ik bedoel, uh, net zo groot als uh, het CDA. Uh, ietsje kleiner, maar dan P van de PvdA. Uh, hoe kan het dan? Want jullie verhaal is eigenlijk niet zo heel erg gewijzigd. Is het allemaal uh, het Alexander-effect? Alexander heeft daar zeker een rol in gespeeld. Ik denk dat we één ding goed hebben gedaan uh, de afgelopen jaren. En dat is dat we vrij duidelijk en consistent zijn geweest over een aantal onderwerpen. En ja, dat beginnen mensen Wilders. nu te herkennen. we nou ja, hebben, hebben altijd stelling genomen tegen, tegen de, de, de dingen die Wilders heeft geroepen. Uh, waar wij van zeiden, dat vinden wij gewoon echt niet oké. Okay. Heel veel. Maar ook duidelijk en ook stevig en ook oprecht. Zeker. Uh, dus, dus. En we hebben, wat ik net al zei uh, in dat gesprek over die, die verschillende onderwerpen van de economie, we hebben wel steeds gezegd van jongens, Nederland moet echt een aantal doorbraken doen om de boel weer in beweging te krijgen. En dat hebben we voortdurend gezegd en op een gegeven moment gaan mensen dat herkennen. En ja, dat, dat werkt. Ja, maar dus, maar jullie is dus een weer consistente omarmd, boodschap die we langer uh, hebben uitgevoerd. Jullie hebben dat weer omarmd, je eigen verhaal. Want op een nou, gegeven moment had ik het gevoel dat jullie alleen maar aan het benoemen was, was slecht was bij andere partijen. Dan dacht ik, nou, misschien moet je weer even je kroonjuweltjes in je hand nemen. Nou, we hebben in ieder geval ons eigen verhaal wel weer heel nadrukkelijk over de bühne ja. gebracht. En uh, ja, een van die onderwerpen is, uh, we hebben nu ook zeg maar, uh, altijd gezegd... Nou, Nederland moet echt een aantal veranderingen doen. Want als we het allemaal op dezelfde manier blijven organiseren... Nee, dan geven je elk jaar 18 miljard meer uit dan er binnenkomt. Dat kan dus niet. Nee, ben met je eind, uh, een aantal punten van, van persoonlijke vrijheid, baas over je eigen lijf... dat soort zaken hebben we altijd van gezegd. Behalve dat vinden we dan de baas over je eigen orgaan natuurlijk. Uh... Baas over je eigen lijf, dat ja. ben je toch nou ook niet... Kees, want je bent campagneleider. Dat is toch een belangrijk iets? net gezegd dat, dat, dat je, je lijf sowieso uh, voor de organen-donatie wordt, wordt opgegeven, behalve als je je afmeldt. Dus dan ga je toch niet over je eigen lijf? Nou, het, voor, het, voorstel, is, het voorstel is wat anders dan jij nu schetst. Nee. Mensen je, hebben een keuze en wij willen dat ze die keuze maken. Nee. En als ze die keuze maken, nee, dan is het goed als ze nee zeggen en het is goed als ze ja zeggen. Nee. En als ze, tot, en als ze tot, tot, tot, tot denken van ik wil het toch niet, kunnen ze elk moment terug. Het is niet dat je ooit ja zegt, je mag alleen nog maar nee zeggen. Dat is het voorstel. Je bent per definitie donor en als je afmeldt, dan niet meer. Dat, nee. is, dat, dat, is, nee, dat is het plan. Nee, het plan is als volgt, je krijgt een brief met de vraag, wil je dit invullen? Nou, heel veel mensen die krijgen die brief reageren niet. Krijg je een paar uh, maanden later, krijg je weer een brief. Wil je dit alsjeblieft invullen? Krijg je een paar maanden later weer een brief. Wil je dit alsjeblieft invullen? Nou, dan is duidelijk wel dat ze iets niet willen invullen, geloof ik. Nee, maar het gaat erom dat mensen prima nee kunnen invullen. Bij ons blijft de keuze over je eigen lichaam recht overeind. En het gaat, dit is een, dit is een voorstel uh, uh, wat, wat nu recent naar buiten is gekomen, hebben we altijd gezegd. Dit. Dus alleen nu komt er een initiatiefwet. Maar met baas over mijn eigen lichaam bedoel ik ook zelf bepalen of je bijvoorbeeld je leven op een gegeven moment wil beëindigen. Zelf bepalen of je Tuur. een kind wel of niet wil. Dat zijn dingen waar D66 altijd autologie. duidelijk over is. Ja, maar goed. Dus dat zijn punten die ik bedoel. Van, joh, dat is gewoon een verhaal wat we eindeloos vaak hebben herhaald. Ik, ik wil toch nog heel ja, op, die, op die donors. Ja, ja, want ik, ik wist want, dat wat, je het wilde. Ja, want het is, het is wel heel onduidelijk hoor. Want het idee ontstond dat je per definitie. Dus niet dat je 15 brieven kreeg, nee, nee, nee. Maar dat je per definitie uh, donor was. Behalve als je op een gegeven moment zei: Ik wil het niet. En dat je dan geregistreerd geen donor was. Het, het, het, het is het idee van de actieve donorregistratie. Maar klopt het nou wat ik zeg? Nou, niet helemaal. Want wat ik net zei, is zeg maar hoe het in, het in het voorstel komt. We gaan mensen vragen die keuze te maken. Maar als je dus geen antwoord nu, geeft. Nee, maar wat er nu gebeurt. Want kijk, er zijn, er zijn natuurlijk allemaal mensen die hebben gezegd: Van ja, de overheid. Nee... Wat er nu gebeurt, is dat heel veel mensen een keuze niet maken... waardoor er 150 mensen per jaar geen donor krijgen... en eigenlijk doodgaan omdat mensen een formulier niet invullen. Dat kan wel. En als mensen net... gewoon zeggen, ik wil dit niet... Je, je goed recht, je volledig goed recht. En op het moment dat je zegt, ik wil het niet meer... volledig goed recht. Vind jij het aanstellerig dat mensen zoals Jan... hier nu eigenlijk niet zeggen, ja, hallo... ik, uh, heel ik blijf goed. en ik ben de baas van mijn eigen lijf... en wat je ook lult en wat je ook brieven stuurt... Dat kan niet. Je kunt niet nee, ja Ik vind het niet aanstellerig en... en ik vind het heel begrijpelijk... dat mensen zoiets hebben van, potverdorie, dit gaat wel over ja, uh, mijn organen... en ik wil, daar, ik wil daar niet zomaar eventjes dat aan de overheid geven. Dat snap ik heel goed. Nee, maar ik niet en daar bouwen we een heleboel veiligheidskleppen in. Maar ik ben niet tegen wat orgaandonors. Wat wij ik niet... ben er voorstander van. Kom. Alleen ik ben tegen een systeem dat men zegt... nou, je wordt geboren, peerlid lid van de communistische partij... en je mag je afmelden als je het niet meer wil. Je bent geboren, dan hoor je bij de katholieke kerk... en je mag je afmelden als ik wil. Ik wil mij niet afmelden voor iets waar ik me nooit voor heb aangemeld. Als ik een Donald Duck-abonnement neem... en ik denk op een gegeven moment, hoe moet ik met die Donald Duck? Dan zeg ik, hé, hey, ik wil niet meer. Maar niets en niemand gaat mij verplichten... om ergens lid van te zijn waar ik me alleen nog maar af van mag, mag melden. Ik wil me aanmelden en dan pas afmelden. Nee, en dat, zo is helder, niet, dat is helder. Dan denk ik, en dat ja, ze... waar is dan het liberale idee? Ja, nee, maar goed, dat, dat, dat, dat, dat punt snap ik. En dat, heb ik ook, dat zijn ook veel van de reacties die we gekregen <lacht> hebben. Uh, maar wij hebben een keuze gemaakt. En dat is dus op een gegeven moment hebben wij gezegd... wij willen niet dat mensen omdat er gewoon geen formulier wordt ingevuld. Omdat mensen gewoon ontsnappen. Maar herhaaldelijk oproepen, gewoon niks doen. Nee, maar die denken, en nogmaals, de de pest. Misschien maar, maar, ze dat is maar, dat, maar, recht. Maar, kan je, kan je dat recht. Is dat recht hebben iets? ze, maar zeg dan nee. Zeg dan nee. Zij hebben niet de plicht om antwoord te geven erop. Ja, en, en, en, en, en, en dat wordt nu wel opgelegd. Nee, en daarmee precies... vervalt het liberale idee. En vind je dat dan een systematiek die Ik wil, dan ga een voorbeeld. Maar je bent natuurlijk snel op glad ijs als je zegt. Ja, maar dat gaan we dus voor meer dingen doen. He, ik, ik sympathiseer ontzettend met het belang van orgaandonoren. Ja. En ik ben ook, oh, er is al sterker nog, ik heb gewoon een ja gezegd al. Dus het gaat erom, dat is een, best een eng ding. Want waar ga je er nog meer van toepassing verklaren? Wat mag er dan nog meer niet tenzij uh, een beetje gebeuren? Tenzij je zegt, nou, ik wil niet dat het met mij gebeurt. Dat is toch een wat wonderlijke manier van aanpak. Dat je de druk oplegt, Dat je zegt, ik u iedereen 82 brieven tot ze er kort ziek van worden. Dat vind ik prima. Maar uiteindelijk kan het toch niet zo zijn dat als zij geen ja gezegd hebben dat jij... Is. Dat is toch moeilijk, vind ik ook. Het, is ook. het is ook heel moeilijk. Alleen een aantal dingen. Het werkt in andere landen werkt het goed. Het heeft echt tot significant minder donoren geleid. Het blijft heel duidelijk een check. en voortdurende veiligheidskleppen. Om ervoor te zorgen dat mensen die het onbedoeld niet willen. Dat die het ook niet hoeven te doen. We zullen altijd respecteren dat het antwoord nee is. Maar hoe doe je dat dan? Nou, door gewoon. Eh, bijvoorbeeld, je krijgt drie keer die brief. Vervolgens kun je bijvoorbeeld elk jaar op het belastingformulier kun je zeggen, weet u wel nee, dat u staat geregistreerd nou, als donor? Stel of dat bij mijn de verstand in zoon... stand komt met een paspoort of rijbus, weet u dat u geregistreerd stel en zegt. Oh, dat wist ik niet. Nou, wilt u het? Nee, dat wil ik niet. Oké, okay, ben je afgemeld. Maar stel dat mijn zoon, uh, God mag het uh, verhoeden dat het ooit gebeurt, op zijn zestiende van zijn brommer afpleurt en, en, en hij is uh, weet ik, uh, bijna dood. Hè? Want je mag, moet uh, mm. pas overlijden op het moment dat de organen verwijderd zijn. Mm. En dan komt zo'n goos naar me toe die zegt: uh, Nou, mooi, orgaandonertje. Ik zeg: Nou, ik dacht het niet. Hij zegt: Ja, maar hij heeft nooit wat ingevuld. Dus het is het wel. En dan ga ik daar een discussie over voeren. En dat is wel een moeilijk momentje, denk ik. Nee, maar kijk, dat zijn verschrikkelijke momenten. En nogmaals, ik snap heel goed dat het heel vet is. Maar weet je dat dit soort hele nare situaties nu ook plaatsvinden? Ja, dat weet ik, want ik ben erbij geweest dat dat gebeurd is. Nou, dat, dat, is heel, dat is heel verschrikkelijk, maar dat gebeurt gewoon echt. Het is echt een heel lastig onderwerp. We hebben er heel goed over nagedacht. We hebben er een initiatief over gemaakt met heel veel veiligheidskleppen... om ervoor te zorgen dat datgene wat jij schetst... en waar je terecht ook wel van zegt, nou, let wel even op, hè. Nou, dat dat ook er niet gebeurt. En wat we willen bereiken, is dat we gewoon zorgen... dat er meer mensen bewust zorgen van... oh, niet dat formulier weg. Nee, ik vul het even in. En als ze nee invullen... en dat wil ik nog één keer heel duidelijk zeggen, want dat is heel belangrijk... het is prima als mensen nee invullen. Is hey Kees. Zo? Okay. Maar je, je vindt ook niet prima ook... als ze niks invullen? Nee, in, ander... in het, het, het, het, als ze niks invullen, dan blijven we dus met een tekort zitten. Terwijl er heel veel mensen zijn die het best willen invullen. Alleen het op de een of andere manier niet doen. En die groep die jij benoemt is inderdaad ook een terechte groep. Maar ja, dat is de afweging die je op een gegeven moment maakt. En wij denken dat we een afweging nu goed maken. Ja. Met heel veel veiligheidskleur. Dat nee, begrijp ik wel. Maar, dus we maar, hebben er echt goed over nee, nagedacht. Op, we je doen je... dit niet zomaar. Dat nee, begrijp ver... ik ook wel. Over en er is ook nagedacht. Een... E en... e niet nagedacht over dit. Nee, we hebben er heel goed over er nagedacht. Er zijn meer organen nodig. Maar omdat jullie ja. een liberale partij zijn, dat, dat denk ik Wel Ik zit ineens een heel ander onderwerp. Maar aan de groenlinks ambitie om een groot energiebedrijf te dwingen: 20% van hun. Nou, van hun, van hun opbrengst uit, uh, hoe heet het, uit duurzame energieopwekking... windmolens en zonnepanelen en dergelijke. Wordt het een soort tendens, omdat we met z'n allen ergens heen willen... dat we zeggen, ja, oké, okay, vroeger, vroeger kon je een heleboel zelf uitmaken... maar misschien moeten we wat meer ja, beslissen voor wat je nu al zegt, daar zit al het eng in. Ja, met ja, z'n allen ergens heen ja, ja, ja, ja, En, en ja. ik wil vaak niet mee nee, met de groep. Nee, dat ik. Dus dat was ook de vraag. Ja. Van, is dit een tendens die we hier een heel klein beetje in, mm. in snuffelen... en ook in dit voorstel van GroenLinks... Dat je wel ergens wel aanvoelt dat het niet, ja, het zal allemaal wel niet klaar bedoeld zijn. Maar het is weer zo'n deur openzetten. naar... Nou, ik soort... vind het wel een terechte vraag. Kijk, de geleidende schalen, dat is wat jij bedoelt. Van ja. Als we het één zo regelen, gaan we het ander dan ook zo regelen. En dit ook en dit ook. Nou, op het gebied van, van privacy speelt het ook heel erg. Ja, laten we daar een camera op hangen. Nou, laten we nou ook nog even iemand zijn internetverkeer even gaan checken. Ja. Oh, nou, laten we het is toch handig. Laten we nou ook nog even die telefoon af gaan tappen. Het gevaar uh, is er inderdaad dat bij bepaalde voorstellen je denkt, nou, als we dat dan ook zo regelen, is wel zo makkelijk. En daar moeten we inderdaad voor oppassen. Ja. Maar aan de andere kant moet je ook... bij echte, echte problemen die maar niet opgelost worden... moet je op een gegeven moment ook durven... Om een goed overdacht voorstel te maken en het te doen. En ik zal er nog wat bij zeggen. Uh, als het nou blijkt dat het niet werkt, of als het nou blijkt dat er allerlei bezwaren zijn, dan zullen wij ook de eerste zijn die, die daar heel goed naar luisteren. Met dit soort dingen gaan we niet over één We zijn wat dat betreft een verantwoordelijke partij. We hebben hier lang over nagedacht, met veel mensen gepraat. Ja en deze keuze gemaakt. En inderdaad, de bedenkingen die jij hebt, die heb ik ook uh, afgelopen week op Twitter gelezen, veel beantwoord. Er staat ook een goed stuk van Pia op, uh, op, op een aantal blogs erover, met heel duidelijk uitgelegd dat zo werkt het. Ja. En wij gaan dat voorstel indienen. En misschien zegt een, heel, een, een groot deel van de Tweede Kamer... Zegt, uh, misschien, misschien wel, we willen dit niet. Maar wij willen dit probleem oplossen. En het CDA wil, schijnt het nu ook te willen. PvdA en SP hebben het ook altijd guld. Dus ja. misschien is er een meerderheid voor. en nee, In andere landen maar werkt het dan. Zeker, maar omdat je, maar, maar bijvoorbeeld, hè, omdat je net als euthanasie en abortus ja. erbij haalt... Ja. dat zijn vrije keuzes. En, nou, en dat, dat, dat begint ja. hier dan... Uh, dat is ook een voorstel wat het, met het goede. Ja. Hè, dit, he, dit is een goed voorstel voor de voor mensheid. Alleen die vrije keuze vervalt een beetje. En dat vind ik het dan een beetje angstig. Maar, maar dat, de vrije keuze vervalt niet. Maar jouw punt is helder. Er wordt wel gevraagd een keuze te maken. Even voor het nieuws. Pechtold, die positioneert die partij toch een beetje dus met al dit soort dingen als een soort nationale denktank. Ik kon jullie heel vaak zeggen: Dit hebben wij al lang geleden. Is dat, en eigenlijk ook een beetje als een must-have-partner in ongeveer elke denkbare coalitie. Hmm. Is dat nou slim of is het arrogant? Nou, het is natuurlijk zo dat als je jarenlang. Uh, uh, uh, als eerste met bepaalde plannen bent gekomen, en die worden uiteindelijk uitgevoerd. Dan, dan is het wel een logische reflex als politieke partij, dat je ja. dan ook wil benoemen dat je ooit dat bedacht hebt. Twee jaar geleden speelde heel erg, was een heel erg heftige discussie over die woningmarkt. Uh, toen hebben wij gezegd van nou, wij willen die hypotheekrente aftrek toch gaan afbouwen. Nou, dan kregen we echt het oh, staat als een huis. Rutte zei het, het staat als een huis. En uh, Balkenen zei het, het staat als een huis. Nou ja, het stond helemaal niet als een huis, want zij hebben het nu ook aangepast. Ja. Dus in die zin is het denk ik wel zo dat wij gewoon proberen te benadrukken... dat wij bepaalde plannen wel als eerste noemen. Maar goed, uh, je moet ook niet voortdurend maar een soort van beauty contest wie het, wie het slimst is. Je moet gewoon zorgen... Nou, het meest dat je, Nou ja, dat je wel de, de, de oplossing voor de problemen uh, hebt. En dat hebben we uh, in ieder geval op een aantal onderwerpen wel. Dus ja, dat zeggen we dan. Want ja, er zijn wel een aantal oplossingen nodig uh, ja. de komende tijd. Oké, okay, ze gaan na het nieuws nog uh, eventjes door hierover, denk ik, Jan. Of Dat wil je nog een heel kort, klein, stiekem... Nee, helemaal we we niks kort, vijf, klein, want ik hou van uh, lang en uitgebreid. Nee, maar oh, we, maar we praten straks ja. met je verder. We ja, gaan wit. even naar het nieuws van één uh, uur. En uh, we zijn straks uh, terug met de echte Janne van Poont, met Kees Erwoeven van D66. Ja, en toch ook wel een goed verhaal, tot zover, hoor. even Nou, je hebt er eentje, hoor. Ben je donor en Ik probeer het toch.